Simpele zielen, simpele, ziele, simpele liedjeschrijvers hebben het niet zo breed uh, getrokken met dit nummer. Het nee. ging eigenlijk meer over onze eigen ontwikkeling. Ah! Dat um, van ja. jong naar volwassen. Aha. Um, waar jong volwassen natuurlijk ook. Zitten er bepaalde struggles ook in? Worstelingen? Absoluut, ja. absoluut. Ja. Ja. ja. En het is dus een, een heimwee hebben naar hmm. vroeger.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 En zo begint eigenlijk meestal het nummer een beetje. Dat hij een aantal akkoorden heeft of zo. Ja. En dan krijg ik daar een bepaald gevoel bij. Mm -hmm. En heimwee is eigenlijk ontstaan uit... Nou, dit wat Flores speelde ja. klonk voor mij als heimwee. heimwee naar een moment. En melancholisch. Ja. ja. ja. ja. En dat is een beetje eigenlijk in het kort uh, zoals, het, uh, zoals het is. Ja. Ja. Um,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 te spelen op zijn gitaar. En ja. Op een gegeven moment dan hoorde ik iets en dan zei ik hey heb je daar al ben je daar al iets mee aan het doen? Want hij schrijft ook eigen nummers. Hebben heb je daar al iets op geschreven? En dan ja als dat niet zo is dan ga ik ermee aan de slag en dan ja. hm. daarna uh, sluit Floris meestal aan op dat thema met zijn tekst. Ja en dat is een beetje hoe het uh, eigenlijk uh, werkt. Ja voor ja ons meestal wel. Ja, ja. Het, het verschilt wel maar dat is meestal hoe het gaat. Ja is ja. het ook zo dat de buiten, eh, buiten eh, rondlopen ergens kan overal en eh, nergens zijn. Een park, weet ik veel waar. Dat dan ook ergens een liedje zou kunnen ontstaan of, of iets met tekst. Misschien de inspiratie. Ja, ja, ja, nou ja, ja Floris moet wel een gitaar hebben. Oh, dat is, oh, de, dat de, is de, een wel een, een voorwaarde. ja, ja, ja. ja. ja. ja uh, Vondelpark, Kent Rijn? Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. voor Rijn... jullie daar vaak of niet?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 Lieve liedjeschrijvers, kom je opeens ja, tegen. Dat in een duister, ja, dat zou ook kunnen. Ergens in het Duits zitten te pingelen. Ja, ja, ja. ja. En dat ze dus bijvoorbeeld niet afgeleid zijn. Uh, door bijvoorbeeld uh, te kijken hoe het uh, met Ajax uh, staat, uh, bijvoorbeeld. Hè? Nee, dat, dat uh, uh, daar, daar, daar raken wij niet zo snel door. Af, uh, nee, nee, nee. Uh, goed, dat is, dat, dat is een beetje eigenlijk hoe het, uh, hoe het is. Ja, mag ik jou nog een vraag stellen? Tuurlijk. Er staat maar... Hier recht voor mij staat een, uh, een bakje met tandenstokers. Tandenstokers? Toch? Dat zijn tandenzoekers, toch? Het zijn cocktailprikkers. Oh, dat zijn cocktailprikkers. Nou, dan, dan heb ik eigenlijk nog meer de vraag. Waarom staan die daar? Ja, waarom ze er staan, moet je ook niet aan mij vragen. Oh, okay, nou, ik ja, denk sorry. dat het meer decoratie is. Maar goed, okay, uh, dat, okay. ja, ik kan weer een opmerking gaan maken over wat er hier is zich allemaal in dit pand afspeelt. Maar ja, ik, weet, brug... ik denk dat ik dan opgeknoopt word dus dat uh, met pek en veren door het, door het dorp heen wordt uh, gestuurd. Als je hier een brug met de politiek weet te vinden, dan... Dat nou, is nee, ja, ja, dat is, dat, nou ja, een brug met de politiek, dat, dat ga ik uh, niet doen. Nee, nee, nee. Politici verdienen eigenlijk... Helemaal geen aandacht. Wij moeten het doen. in en... ik dus al die mensen dit ja. allemaal flauwekul. Ja. Ehm, ja. Goed, wij we gaan nog twee nummers laten horen. En dan is het zover dat jullie weer het mogen doen. Dus twee nummers. Dus hem even goed opletten. Twee nummers. En dan niet meteen vragen naar het volgende nummer. Nee, gaan we wat doen? Nee, het over twee nummers. Dus...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 The conversation had up about you, hurt you, hadn't talked to them in a year. They say you've gone a little crazy right after we parted with. Zin is genoeg, al kan ik er niks van begrijpen Ik ben naar je zin op zoek, ze komen vocabulaire verrijken Het begint met een look en als stiekem nog kijken, zie ik een seintje Het voelt nergens zo goed en zo zoet als Parijs Kom, we boeken een reisje, Proef van een wijntje Voor een kroeg op de hoek van een pleintje Overs aan op een pantalon sigaret op een Frans balkon Het maakte nooit uit of ik Frans verstond Voel je dit snap je ons Swing in een stap met ons want two stap met ons zing alleen nachtchansons Eh eh, mon chéri, bébé Excusez-moi, spreek geen Ne parlez pas français Maar de blikken in mijn ogen snap je wel En ik begrijp wat je lach vertelt Toute la nuit in een Frans hotel Doe la nuit in een Frans hotel om te begrijpen Wij bent de mijne Wij gaan verdwijnen Waar in deze nacht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 ik is niet mag, spreek geen, je hebt alleen paard van zin Maar de blikken in mijn ogen snap je wel En ik begrijp wat je lach vertelt Doe l'a nu in een Frans hotel Doe l'a nu in een Frans hotel Mijn we is al genoeg om te begrijpen We bent de mijne, wij gaan verdwijnen Pari deze nacht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 die Thomas de Jong heel erg hoog heeft zitten als songwriter. Dat is Verline, want die heeft een nieuwe single uitgebracht. Eerst laten we nog het oude werk horen, dan het gesprek... en dan de single zelf, waar ze dus nu mee bezig is. En dat het nummer dat heet Pretend. Ja, heel Turn to a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 Ja, dat klopt. Hij ja? is bijna uitgebracht. Hij ja? komt uh, aanstaande vrijdag uit. Ja? Dat is uh, 1 november en dat is inderdaad de de single. Ja, uh, hoe staat het er verder mee? Want uh, ja, uh, Pretend is, is, dan heb ik het mal eigenlijk verklapt, want dat is de titel van die nieuwe single. Uh, je, je bent, je bent uh, nog steeds druk bezig om een album te maken, toch? Ja, dat klopt. Al moet ik zeggen dat nu wel echt de punjes op de i zijn hoor.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 Uh, om altijd uh, mensen hier uh, te hebben. die wij in de vaart der folteren, volkeren. Pff, volkeren? Volkeren uh, mee uh, kunnen nemen. En uh, in de zin dat, uh, dat we hopen dat dan uh, ook de grotere jongens aandacht aan uh, besteden. Dat is een beetje de drijfveer. En daar ja, kun je dan rustig een uh, relatie uh, mee noemen. En uh, ja. Uh, ja, ik uh, ben op een gegeven moment ook op een punt gekomen. dat ik zeg van. Uh,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 Zomer, ja. Het weer... Zomer, een lentelied Afgelopen. in de zomer. Ja, ja het, het was de betoeling ben ja. het ja. Je in de lente te doen, maar dat is makkelijk. Ja. Waar, waar, waar is het dan misgegaan? Nee, volgens mij was het juli uiteindelijk, of ja. juni. Ja, zoiets. Ja, waar is het dan misgegaan, Floris? Ja, er gebeurt van alles. Uh -huh. uh, ja. Onverwachte ja, ja. gebeurtenissen. Die muzikanten, hè? Ja. ja. Dat is wat we oh, ja, ook het is een zeggen, het, het Ook hoe dit tot stand is gekomen, is ook enige chaotisch. Dus dat is bij jullie ook een beetje geval. Nogal. Ja, um, maar als op een gegeven moment een, ergens een een of andere zaal-eigenaar of een, wat dan ook uh, zegt van, kunnen jullie optreden? Dan, zijn dan er... wordt het wel uh, goed uh, geregeld, neem ik ja, aan. Hè? Ja, zeker. Ja, ook zijn in de winter. Er... Ja, ja, ja. Ook, ook in, in de herfst. De Absoluut. Ja. Uh, dat, over, over de, de, de tijden gesproken, Linte. Wat, wat, wat voor heren zijn jullie? Houden jullie van de melancholie?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 Op uh, Instagram en TikTok. En uh, overal waar je maar kan bedenken. Dus gewoon jong, volwassen muziek. Gewoon in het Nederlands. Met alle letters. Precies op de plek waarvan je zou denken dat ze moet staan. Dank jullie wel. Jij hebt het. Um, de uh, nieuwe single morgen komt uit. Is van Jacob Die Edward. En het nummer heet On to the End. On Route to the End. On en Route to the End. En route to the end.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 See them all fallen stars don't guide my way I'll do it myself They'll simply act as my street lights on route to the end. and loved ones are slipping to oblivion The names and dates and quotes on their tombstones are growing weathered, almost faded Their circles are joining them nourishing new life around them in the earth I hope we'll see a lot of each other en route to the end En route to the end Bury me with my accomplishments however great or small I must have enough food for thought To keep me satiated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 Het is een beetje gebaseerd op Gerard Reven. Dat is een beetje uh, ja, het uh, verhaal daarachter over het nutteloze uh, bestaan. Ja, daar is uh, Jacob die het wordt heel erg goed in. En bovendien vormt dat een onderdeel van een album wat uh, aanstaan is. En het nummer heeft hij hier ook al eens laten horen. Dus het is nog niet eens een onbekend nummer geweest.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 See what's wrong with the world, you know it can never be fixed. It takes about a lifetime to adjust to it. It's such a lonely feeling. But you're not the only one Now, poetry in everything, I'm lost your feel somehow. And it's not a lonely feeling, just to. It's not a lonely feeling Cause you're not the